gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. 30 jaar cel voor de dubbele moord in de McDonald's in Zwolle. Vijzel U van 34 schoot vorig jaar twee broers dood, waarmee hij een zakelijk conflict had. Het restaurant zat op dat moment propvol met veel jongeren ook. Die daar binnen uit school naar de McDonald's zijn gegaan om, ja, om wat te eten. Die hun schooltas in paniek hebben laten liggen. Die hun telefoon met, met pintassen laten liggen. Ik heb het ook gedeeld met mijn vrienden allemaal, dus uh, mensen allemaal heel bezorgd. Dus die vragen ook, hoe, hoe gaat het dan met je? Yeah. Ik slaap op zich redelijk, maar ik speel de film af en toe wel eens af. Ja, ja het is gewoon een hele heftige gebeurtenis. Ja, volgens u was het geen vooropgezet plan. Maar de rechter denkt van wel. En dus is er sprake van voorbedachte raden. 30 jaar cel dus. Dat is net zoveel als dat het OM had geëist. PSV moet het in de achtste finales van de Champions League opnemen... tegen de Duitse Borussia Dortmund. Dat heeft de loting zojuist bepaald. Komt dat commentator Frank Wielard en denkt dat de Eindhovenaren een kans maken. Ik denk dat van alle lotingen... die ze hadden kunnen hebben. Dat dit de beste is die je kunt krijgen. Dortmund is uh, de nummer vijf van de Bundesliga. Het is een ervaren ploeg. Ze krijgen eigenlijk altijd wel een doelpunt tegen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor PSV want die scoren weer heel makkelijk. Nou, ook Feyenoord heeft net geloot. Zij moeten voor het derde seizoen op rij in de Europa League tegen het Italiaanse AS Roma. Loting van Ajax is nu aan de gang. Zometeen horen tegen wie zij moeten in de Conference League. En een bijzondere vondst op het strand bij Zoutelanden in Zeeland. Daar is een zeldzame zee schilpad aangespoeld, die normaal alleen in de Golf van Mexico voorkomt. Het kan zijn dat het diertje in een verkeerde golfstroom is beland... en de Atlantische Oceaan is overgestoken, vertelt het reddingsteam. Dan komen ze via het kanaal. Komen ze in de Noordzee terecht en hoe hoger ze komen, hoe meer ze in coma raken. Althans, in de slaapstand. Want ze zijn natuurlijk koudbloedig, ze moeten warmaten hebben. Het beestje is inmiddels naar Blijdorp in Rotterdam gebracht. Dat is de enige plek waar deze dieren goed kunnen worden opgevangen. Het weer, grijs, zit door de kans op een bui. Verder is het redelijk droog bij 8 graden. komende nacht wel kans op wat gesputter. In het noorden kan het zelfs flink regenen. En morgen overal een kletsnatte dag bij een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 ZFM Dit is kerst met ZFM Met nu De herhaling van Zandvoort op zaterdag Het is even na twee uur, Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer, Studio Tolweg 10A. En dat betekent uh, tijd voor Zandvoort op zaterdag. Vandaag uh, geen Ben of Veugen. Voorlopig uh, is hij even afwezig uh, hier uh, bij dit uh, radioprogramma. Maar wel daarvoor in de plaats uh, Richard Buitenhek. Goedemiddag Richard. Ja, goedemiddag Rob. Welkom, wat ben je aan het robbelen met je koptelefoon? L lukt het niet helemaal? Ik, ik moet het nog even opzetten. Oh, oké, oké, oké. welkom in de uitzending. Leuk dat je erbij bent. Ja, dankjewel. Ik en... ben, uh, ben heel benieuwd Rob. Ik heb uh, veel uh, radioprogramma's gemaakt die twee uur duurden bij CFM. Maar nog nooit eentje van drie. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Nou, we gooien voor de leeuwen. <laughs> Goed of niet? Ja, leuk. Toch? Ik heb er heel veel zin in. Nou, mooi. Wat gaan we vanmiddag uh, allemaal doen, Richard? Ja. Nou, we hebben, beginnen even met uh, Zandvoorts uh, nieuws. Uh, dan hebben we een uh, weerbericht. En we hebben een uh, heus interview met burgemeester David Molenburg. Alleen niet live, maar dat is uh, opgenomen vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. Dan, uh, tweede uur, we, gaan we het hebben over de lostrekken van de garnalencocktail. En dan gaan we. Nee, de, de kotter, de oh, boot. Ach, kotter, sorry, ja. En dan gaan we Walter Sans, de persvoorlichter, uh, gaan we bellen. En dan om half vier hebben we het over de evenementenagenda. En dan uh, na nou, kwart voor vier moeten we even kijken of we dan de verslaggevers uh, die daar ter plekke zijn van de Kotter. Of die we dan kunnen spreken. En dan het derde uur hebben we Roy Sandburger. Dat gaat over de ijsbaan. En dan daarna het Pit report met Randall Lawson. En dan hebben we nog even het Dier van de Week. En dan, als het goed is, komt vet hij er nog even binnenlopen En dan hebben we het even over de volgende uitzending. En dan zijn we er alweer. Kijk, een, een, een drukke programma weer uh, vanmiddag, uh, toch? Ja, zeker. Zeker. Nou, we hebben er zin in uiteraard ook heel veel uh, kerstmuziek uh, uh, vanmiddag. Want we gaan uh, richting de donkere dagen voor kerst. En dat hoor je ook uh, op de Zandvoorts Radio. Wat dacht je van deze van uh, Ariane Grande en uh, Sente Tell Me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 En dat was Madonna met Papa Don't Preach. Het is inmiddels kwart over twee geworden. Tijd voor het nieuws in het kort, Richard. Ja Rob, uh, twee berichtjes. Uh, afgelopen woensdag uh, is de opbouw van uh, de ijsbaan weer uh, van start gegaan. Elk jaar rond uh, de kerstvakantie organiseert Stichting Winter Wonderland Zandvoort... met de hulp van 80 vrijwilligers een gezellige ijsbaan in het centrum van Zandvoort... Vanaf woensdag 13 december start bij het Raadhuisplein. Nou, dat is natuurlijk al geweest. De opbouw. De officiële opening is vandaag. En de baan gaat voor iedereen open om 6 uur. Maar om 5 uur is de officiële opening met David Molenburg, onze burgemeester. Kijk! Ja, er is gezellige muziek en je kunt gratis schaatsen tijdens deze openingsavond. Ga jij nog, erop? Nou ja, ik uh, ben er denk ik ietsje te oud voor. Oh, okay. Ik ga wel naar de cookies, koek en sopie. Uh. Dat, ja. uh, dat is meer voor mij, uh, <laughs> denk ik. Dit jaar is het alweer het twaalfde jaar dat de ijsbaan uh, het raadhuisplein gedurende drie weken overneemt. Het is altijd weer een zeer geliefd evenement, zowel voor de jeugd als voor volwassenen. Terwijl de kinderen zich vermaken op het ijs, is er voor de ouders een gezellig, deels overdekt terras en een echte koek en sopie in een blok blokhut. Die bedoel ik. Ah ja, yes. dus daar, zijn we, daar, daar, daar ben je vanavond te zien. Hier kun je genieten van warm en koude drankjes. Ook worden er leuke evenementen georganiseerd zoals Disco on ijs, curlingwedstrijden. En is er iets voor de allerkleinste dagelijkse kabouterboot schaatsen. De ijsbaan is van 16 december, dus dat is vandaag, tot en met 7 januari dagelijks geopend. Kijk voor meer informatie en de exacte openingstijden op www.ijsbaansandvoort.nl nou, dan hebben we nog één berichtje. Duurzaamheidsprijs Zandvoort gaat naar Jutters Geluk en Bert de Wijn van VVE Sachsenrode. Op woensdag 12 december was in het raadhuis van Zandvoort de uitreiking van de eerste editie van de jaarlijkse duurzaamheidsprijs. Ik ken dat. Ik had er inderdaad nog nooit eerder van gehoord. Jij, op? Nee, helemaal niet. Nee. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de duurzaamste ondernemer en de duurzaamste inwoner van het dorp. Inwoners konden in november nominaties indienen... waarna een jury besloten heeft wie de prijs in ontvangst mocht nemen. De winnaars van 2023 zijn dus Juttersgeluk en Bert de Wijn van VVE Sachsenrode. Wethouder Las Carré reikt woensdagmiddag in de raadzaal van Zandvoort... de prijs uit aan de gelukkige winnaars. Volgend jaar wordt de prijs uitgereikt op de Nationale Dag van de Duurzaamheid... op 10 oktober. Juttersgeluk en Bert van de Wijn... Van harte gefeliciteerd. Namens heel CFM. Dankjewel Richard weer voor het nieuws in het kort. Wil je het nalezen? Kijk dan gewoon even op onze eigen ZFM app. Daar lees je het nieuws. En luister je natuurlijk ook naar het geluid van Zandvoorts. Dat is ZFM, de Zandvoortse radio. Deze nieuwe single van uh, Teddy Swims en uh, Lose Control. Zet je radio onder de kerstboom en zet hem op CFM. En ook tijdens de gezellige tijd uh, aan het eind van het jaar... luister je eigenlijk, uiteraard naar je eigen lokale radio, CFM. We zijn er al uh, 33 jaar vanuit uh, de badplaats. En vandaag uh, de opening van de ijsbaan natuurlijk. Daar gaan we uitgebreid uh, bij stilstaan. En we hebben ja, het lostrekken van uh, de korter. Ook dat is een verhaal apart. Ook daar ruime aandacht vandaag bij Standfoort op zaterdag. Weet het waarschijnlijk allemaal wel. Ik ben wel een fan hè, van de muziek uit de jaren 80. En de Starship, daar krijg ik ook uh, nooit uh, genoeg van. Dit was uh, een van hun uh, beste plaatsen wat mij betreft. Nothings gonna Stop Us Now. En dat geldt ook voor uh, Richard en voor uh, mijzelf natuurlijk. Want uh, we gaan nog door tot uh, 5 uur vanmiddag Richard. Ja, we hebben er zin in uh, Rob. Zeker. En we gaan uh, wandelen in uh, Velsenbroek. En trouwens wat me opvalt Rob, uh, we hadden het altijd in de keren dat ik hier was, uh, was het altijd mooi weer. Ja. Wat er gebeurt er met het weer nu? Want dat is, dat is nou even afgelopen. Ja. Ja, de donkere tijd uh, komt eraan research. Dus uh, even minder zon, maar uh, ja, een beetje somber weer. Hè. Dat ja. is uh, meestal zo. Nou ja Rob, het regent niet. Dus dat, uh, dat is het voordeel. Nee, want uh, we gaan lekker wandelen. Ja. En om half drie gaan we dan even het uh, weerbericht doen. Maar uh, we hebben een, uh, morgen een uh, kerst- en wintergroen-excursie op landgoed Beek. Uh, dat is van IVM zuid kennemerland En dat is, uh, de excursie staat in de teken van een aloude fascinatie, de kerstboom. En ander wintergroen in de periode van de donkere dagen. Maar waarop is deze fascinering, fascinatie gebaseerd? Daarvoor gaan we ver terug in de historie. Maar blijf ondertussen ook in het heden met aandacht voor bijzondere kenmerken van het landgoed Velserbeek. Aanmelden vooraf is niet nodig en honden kunnen niet mee. Belangstellenden richten zich voor meer informatie tot Erik van Bakel. En dat is uh, de mailadres Erik van Bakel met een C. Erik van Bakel, van Bakel met een C. at hetnet.nl Locatie vertrekpunt is T-Schenkerij van het koetshuis van Velserbeek. Landgoed Velserbeek in Velser-Zuid. Er zijn geen kosten aan verbonden. En de wandeling duurt van 1 uur tot 3 uur. Dat is dan uh, morgenmiddag, hè? Ja. Oké, okay, dankjewel. Zometeen het uh, weerbericht uh, voor de komende dagen. We zijn uiteraard heel benieuwd uh, wat het uh, weer gaat doen. Dat hoor je van uh, Richard uh, Buitenhek. Uh, maar eerst gaan we even into de kerst met uh, Feliz Navidad. Feliz Navidad. prospero año y felicidad feliz navidad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 Tijdens deze periode dan hoor je altijd uh, die gouden oude kerstplaten. En dat is dit er uh, ook eentje van. Uit 1970, prettige kerstdagen in het Spaans. Dat was uh, José Feliciano. Nou, half drie geweest. Richard zit er helemaal klaar voor het weer voor de komende dagen. Op deze zaterdag is het overwegend grijs. Hier en daar breekt de zon even door. Maar er kan ook wat lichte motregen tegenvallen. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt 10 graden. Vanavond en vannacht blijft het vooral bewolkt en daardoor koelt het niet of nauwelijks af. Kouder dan 7 graden wordt het niet. Morgen blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 10 graden. Vanaf dinsdag weer regen. Maandag is het nog droog, maar het is wel weer grijs en bewolkt. De zuidwestenwind is meest matig en er wordt wederom een graad of 10. Aan het einde van de dag bereikt de neerslagzone het noorden van het land... en die regen vormt het startschot voor een wisselvallige periode vanaf dinsdag... met daarbij soms ook veel wind. De temperatuur komt dagelijks uit op 8 tot 10 graden. In het weekend en ook tijdens de kerstdagen blijft het wisselvallig en zacht... met op alle dagen een grote kans op regen... De temperatuur stijgt naar 8 tot 9 graden. Nou, witte kerst zit er niet in, Richard. Nee, dat is, nee, dat is weer de tegenvaller. Hè? Ja, ja. En je leest hem zelf even voor. Ja. Oké, okay, nou ja, misschien verandert het nog, dat kan je blijven volgen. Kijk daarvoor op www.ricoweer.nl of onze eigen CFM-app. Dat was het weer. straks horen we van onze eigen burgemeester David Molenburg wat hij van 2023 vond. Want uh, die terugblik uh, die had hij vanmorgen met onze uh, collega Roy Dongen. En wij gaan uh, dat interview nog een keertje herhalen, zo dadelijk, zo rond tien over half drie. Eerst weer meer muziek. Lionel Richie.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 Yes I I'm on my way I'm about to glad you stayed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 Yes, uh, Alan Clark uh, tezamen met zijn uh, vader. En Going Back to Christmas. Een uh, lekkere kerstplaats op de zaterdagmiddag, uh, Richard. Ja, Rob. Uh, ja, het is uh, bijna uh, 2024. Ja. Tijd om uh, de terugblikken te gaan krijgen. Ja, en de burgemeester die heeft uh, vanmorgen in uh, Goedemorgen Zandvoort... een uh, uitgebreid interview uh, gegeven. En dat is uh, geïnterviewd door uh, Roy Donger. En die gaat... Uh, dat heb je opgenomen. Nu gaan we er even naar luisteren. Dus we gaan terugblikken naar 2023 met burgemeester David Molenberg. Aan tafel, burgemeester David Molenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat u hier bent. Graag. Uh, we willen graag met u uh, terugkijken op uh, het jaar 2023.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 Ja, zo wordt uh, alcohol gebruikt, straks uh, alleen maar bestemd voor de kapitaalkrachtige alcohol. Nou, dat de, iedereen moet een, moet een biertje <tie> kunnen drinken. Maar uh, ja, laat ik wel zeggen dat op het moment dat gewoon hier uh, jongeren van 15, 16 over straat zwolken ja. met uh, grote flessen sterke drank, dan is dat uh, ja, wat mij betreft uh -huh. niet de bedoeling. Dus niet de bedoeling, nee, dat is heel duidelijk. Uh, nou ja, en dan een heel belangrijk punt. Hoe vindt u de politieke verhoudingen in de Raad uh, uh, uh, het afgelopen jaar? Nou, ik moet zeggen dat dat. Uh, ik, ik bedoel, dit was het, het, eigenlijk het, het eerste. Echt volledig jaar dat deze gemeenteraad gefunctioneerd heeft. Er uh, is behoorlijk wat opgeschud. Uh, veel nieuwelingen, uh, nieuwe partijen. Um, en ik moet zeggen dat ik vind uh, dat. Er, dat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 Los van het feest zelf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 zien dat, ja, dat er toch nog in, in de onderstroom heel veel uh, ja, zaken zijn waarvan je zegt, van, ja, dat, dat willen we absoluut niet op die manier. Dus die Pride is echt uh, vind ik veel meer dan een feestje. Het is ook een, een, een symbool. Zeker. U heeft er ook het eerste jaar uh, het regenboogbeleid in de portefeuille. Klopt, ja. ja. ja dus, uh, de andere kant van de ja, ja. Ja. En, uh, uh, Ik heb even voor, voor de goede orde inclusie. Dus dat is breder dan alleen maar het regenboogbeleid. We zijn begonnen met een regenboognota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 van de zomer eh, hadden wij eh, in het eerste warme weekend behoorlijk wat overlast. Nou, dat, dat dan met man en macht proberen we dat de kop in te drukken. En dat er vervolgens hier een parade van landelijke politici zich op de boulevard begeeft. Eh, waaronder eh, de minister van Justitie, Dylan Julesus en, en Geert Wilders. Die hier eh, ja, een beetje lawaai komen maken. En dat draagt niets bij. En eh, zeker met mevrouw Jurisus, die eh, We hebben twee jaar geleden een hele succesvolle pilot gedaan. Om onze handhavers met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 Bent u in het Songfestival Liefhebber ja, het algemeen? Ja, ik, ik vind het geweldig. Ja, vind het, ja, geweldig. ja, ja, ja oh. ik zat vroeger al als klein kindje zat ik, uh, te kijken en uh, dat is altijd zo gebleven. Oké, okay, en nu wordt er een speciale uh, avond uh, als het Zongfestival is met Joost Klein. Zeker, hè? zeker. Nou oké, okay, nou ja, we kunnen het uh, niet altijd uh, met de burgemeester uh, eens zijn, uh, Richard. Want... Uh, nou, ik vind die uh, incendie voor het Zonfestival uh, werkelijk helemaal niks. <lacht> dus uh, in ieder geval ga ik ook uh, zeker niet uh, die plaat draaien. Mooie terugblik van uh, burgemeester David Moorburg op uh, 2023. Zometeen het volgende uur. Wat gaan we onder meer allemaal doen? Ja, we gaan het uh, uh, hebben over de garnalenkotter. Het lostrekken daarvan. Dan gaan we bellen met uh, Walter Sands. Dat is de persvoorlichter van de, van de gemeente. Om half vier gaan we het even hebben over de evenementenagenda. En wat voor vier moeten we nog even invullen. Oké, okay, nou ja. Het volgende uur weer uh, Zandvoort op zaterdag. Blijf lekker luisteren en uiteraard gaan we ook wel uh, diverse kerstplaten voor je draaien. De sfeer is goed in de studio. De lampjes branden in de kerstboom. En welkom bij ZFM.